Gestart. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Israël is een Amerikaan opgepakt die aanslagen wilde plegen op islamitische heiligdommen. Volgens nieuwszender CNN had de man van 30 explosieven gekocht die waren gestolen van het Israëlische leger. Hij is al in oktober opgepakt na een tip, maar het is vandaag pas bekendgemaakt. Twee Nederlandse F-16's hebben gisteren boven de Oostzee... twee bewapende Russische bommenwerpers onderschept. Defensie meldt dat de Russen onaangekondigd... in internationaal luchtruim vlogen. Nederland doet met vier straaljagers mee... aan de missie ter bescherming van het luchtruim van de Baltische Staten. Die NAVO-landen hebben zelf geen toestellen om hun luchtruim te bewaken. Het was de tweede keer dat Nederlandse toestellen... Russische indringers onderschepten. De eerste keer was op 12 november. In Frankrijk zijn vijf mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het Joods museum in Brussel in mei. Dat melden Franse media. De drie mannen en twee vrouwen zouden de hoofdverdachten van de aanslag hebben geholpen. Bij de aanslag op het museum in Brussel kwamen vier mensen om. De hoofdverdachte werd zes dagen na de aanslag in Marseille gearresteerd. De Amsterdamse aandelenbeurs is gesloten op de laagste stand sinds half november, na een val van ruim 2 procentpunt. punt. Daarmee is de stijging van de afgelopen weken weer verdampt. De val van de AEX volgde op ontwikkelingen op de internationale beurzen. Eerder vandaag waren de beurzen in China al met een flink verlies gesloten. Shanghai verloor meer dan 5 procent. Na de aankondiging van de Chinese beurstoezichthouder dat die riskantere producten uit de markt haalt. De beurs in Griekenland had de slechtste dag sinds 1987. Ook de beurzen van Londen, Frankfurt, Milaan en Parijs sloten in de min. Het weer. Later vanavond gaat het regenen. Morgen vroeg trekt die regen weer weg. Daarna is er geregeld zon, maar er blijft een bui mogelijk. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANBB.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 Welkom terug in de tweede uur CFM Jazz, luisteraars. Wij begonnen deze tweede serie, de tweede uur, dat geladeerd wordt met het thema Rode Draad, dubbele punt, klassieke stukken gespeeld door jazzmuzikanten. Wij begonnen dit stuk met Dexter Gordon, Freddie Hubert op de trompet, Horace Parlan piano, George Stucker op de bas en... L. Herwood op de drums... I was doing alright. Zoals u in het eerste uur... aangekondigd hebt gehoord... is de rode draad... in dit, deze uitzending... klassieke muziek... gespeeld door... jazzmuzikanten. En een van de mensen die zich daarop heeft toegelicht is een Fransman... meneer Raymond Guillaume. En die heeft hele cd's volgespeeld met verschillende componisten. En we gaan nu luisteren naar een stuk van Handel, Allegretto in C-mineur. Die Big Band voor vandaag wat weer gehad. Dit was uh, een verrassende uh, CD van Stan Getz, CD Yesterday, met het nummer Blues in Suburbia. We gaan helemaal terug naar de ingetogenheid van meneer Toet Tielemans, die in onze serie Klassieken iets gaat laten horen van Satie. Gymnopédie numéro 1. believe that you're in love with me gespeeld. U herkende hem van Kilometers door Earl Garner. De band van Glenn Miller is uh, bij heel veel mensen erg bekend. En zeker de stukken, de populaire stukken... die uh, destijds allemaal voor gouden platen zorgden. En er zijn diverse orkesten na hem gekomen zoals velen weten is Glenn Miller verdwenen in de oorlogsjaren en men vermoedt dat hij uh, hij is verdwenen tussen Engeland en Frankrijk men vermoedt dat hij is uh, met, zijn, met een vliegtuig waarin hij zat is uh, in de golf is verdwenen en hij is nooit teruggevonden dit terzijde uh, heel veel orkesten zijn in zijn stijl gaan spelen of spelen de arrangementen, zo is er ook een Glenn Miller Memorial Orkest. En dat heeft een stuk op de plaat gezet. Een stuk van Debussy. En dat heet Ma Réverie. aan doen, zouden ze in de studio zeggen. Dit was de band van Kenny Burrell gitaar, Frank Foster, tenorsax, sax, Tommy Flanagan piano, Oscar Pettiford bas en Shadow Wilson op de drums. In ons vervolg, klassiek gespeeld door jazzmuzikanten, gaan we luisteren naar Pierre Beck. Die heeft een stuk van de Voorjak. Humoresk Beck speelde Humoreske van Dworzak we blijven bij Nederlandse muzikanten maar we gaan naar een compositie van Giacomo Rossini de overture Willem Tell en wie speelt dat beter in dit geval <laughs> dan de Dutch Wing College Band Een tel gespeeld door de Dutch Winkelers Band. De ouderen onder ons... die kunnen dit nummer... dromen, omdat... dat de muziek was waarop de... schoolfeesten... werd gedanst. En een andere Nederlandse groep... luisteraars weten... dat ik... Uh, per se en pertinent ook altijd een Nederlandse groep bedraai... uit het amateurscircuit... maar... Uh, vanuit de gedachte dat... Die ook hun best doen en de muziek moet leven. Muziek moet blijven leven en blijven bestaan. En eh, een van die groepen is de Original Evergreen Jazz Band. En die hebben op de CD 25 Years Action hebben ze gezet. Een stuk dat zij eh, geleend hebben van Papaboe's Dixieland Jazzband. Die is daar wereldberoemd mee geworden. En dat is het nummer. Komponierte Mozart. Schlaf ein, mein Prinzchen. evergreen jazz band. In de jazzmuziek is de saxofoon... niet meer weg te denken. Adolf Sax wordt dit jaar herdacht... want het is 200 jaar geleden... dat hij werd geboren. Een groep die... de sax omarmt... is een groep... de Hollywood Saxophone Project. Het klinkt Amerikaans... maar het zijn allemaal Nederlandse jongens... die hebben een cd gemaakt... met uh, muziek, waar ze alle Saxen laten horen. Barry Blok, sopraansax, Vincent Kuit, Altsax, Arjen Schenker, Ar Arjen Schalker, de Noorsax, Maarten Stuurman, Baritonsax, Adrie Braat, die ook in de, de band speelt, op de Contrabass, en Jimmy Sernerski, op de drums. En we gaan horen een, hun vertolking van All the Things You Are. Project. Het is alweer bijna tijd. We gaan vanmiddag of uh, onze Sinterklaasspullen spullen weer ruilen. Of we gaan naar restaurant Hotel de Beurs, daar speelt de Berend van de Berg-Trio. Of in de Flap kan naar de Flap-jam de flap sessie. Of naar Steels Amy Perez Soul and Latin Night. En dinsdag in Steels, nee, in Patronaatcafé, cafésessies. In Holland Conservatorium, jam sessions voor alle muzikanten uit de regio. Dat is dinsdag. En nu gaan we, denk ik, eruit, of bijna eruit. In ieder geval, dank voor het luisteren. Graag gedaan. Leuk gevonden. Peter Den Boer draaide en selecteerde. En we hebben nu op de draaitafel liggen: het Thomas Harding-trio. Claude Dubussy, Arabesque. Travel.